Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt geen vrolijke boodschap morgenavond. Dan is er weer een coronapersconferentie. Veel mensen hoopten op versoepelingen. Maar rekenen maar niet op, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Het is een somber verhaal. Zeker voor de horeca, cafés en restaurants gaan echt voorlopig nog niet open. Maar het is een somber verhaal eigenlijk voor iedereen. Het kabinet had gehoopt op dit moment misschien wat te kunnen gaan versoepelen. Bijvoorbeeld dat we met de feestdagen thuis wat meer mensen zouden kunnen ontvangen. Maar de cijfers zijn op dit moment echt te slecht daarvoor. Volgens Bronnen in Den Haag kiest het kabinet er niet voor om de kerstvakantie een week langer te maken. Een club die opkomt voor mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte, zegt dat ze platgebeld worden door mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen. Sinds een week geldt er een mondkapjesplicht, veel mensen hebben vragen, en ruim 100 bellers hebben gemeld dat ze bij winkels geweigerd werden. In Friesland is opnieuw vogelgriep uitgebroken. Het gaat om een kippenbedrijf in het dorp Sint-Anna parochie. Alle 21.000 kippen worden gedood om verspreiding van het virus te voorkomen. En Dickie van 83 is waarschijnlijk de fanatiekste Telstar fan van Nederland. Ook zij zit thuis voetbal te kijken in plaats van in het stadion. Dat is wel jammer, maar het maakt er niet minder enthousiast. Nou, dat doet hem aan! Oh, godverdorie, dat heb je. Het. Nu met de corona had ik ook een vast plekje, ja. Ja, nu heb ik een vast plekje thuis. Telstar staat op dit moment zevende in de eerste divisie. Het weer vanavond en vannacht wordt het droog en koud. Het kan plaatselijk drie graden vriezen en het kan ook glad worden. Morgen overdag mix van wolken en zon en drie tot vijf graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Na een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... is de rijbaan nu weer vrij bij Knoop en Velzen...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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Alternative FM. een persoonlijke lijstje over 2020 mag maken, dan komt deze er zeker in voor. De band van Robin de Drijver, The Arthurs, en ze komen uit Den Haag. En ook nog een deel van die band komt uit Rotterdam, want ze hebben ook nog meegedaan aan de Rotterdamse popprijs, of weet ik veel hoe dat heet. En daar wilden ze ook uh, toch nog genomineerd, of tenminste in ieder geval nog een award in de in de wacht slepen met onder andere dit nummer volgens mij. De bedoeling is dat ze nog dit jaar, dus deze maand nog, met een album gaan komen. Of dat er nog echt daadwerkelijk van gaat komen, weet ik niet. Um, als het zo is, dan uh, hoor je ze natuurlijk ook bij ons in de uitzending. En als het niet gebeurt, dan is het wel op een zaterdagmiddag bij Radio Capella. Dus dat uh, is uh, altijd succesverzekerd, denk ik. Gulfstream is één van de nummers die op de EP van Low Sound System staat. Die Naar de dom kijken, je bent de stad die me treft. Want ik ben een wereldwur, een Europeaan. Het klopt, ik heb Nederland op mijn paspoort staan. Maar als ze vragen, waar kom jij vandaan? Dat dan altijd zeg ik, kom maar niet terecht. Langs je grachten heb ik mijn dagboek geschreven. Ben ik mijn leven gaan leven? Heb ik mijn lesjes gehad? Ik ben de plek waar ik naar blijf verlangen, tot mijn einde blijf hangen. Je blijft altijd mijn stad, want tussen de auto en de meubelboulevard leven duizend bubbels, dwars door elkaar, waar de hele stad schudt als ik de komt. Dit jaar heeft hij uh, nog uh, samen met zijn band een optreden gedaan. In, ik weet niet precies waar, ik uh, denk in de omgeving van Utrecht. Daar komt de band natuurlijk uh, vandaan. Van Piekeren. En uh, ik weet dat er ook nog een gelegenheidsmuzikant uh, is uh, geweest... die zelf ook uh, in verschillende bands heeft uh, gespeeld. Kees van Leeuwen heeft een uh, muziekwinkel in IJsselstein. En die dook daar ook in op in uh, de begeleidingsband van Van Pieckeren. Ik vond wel heel erg uh, mooi dat dat uh, gebeurde. Uh, bovendien, Jan heb ik uh, twee weken terug hier uh, in de uitzending uh, gehad. En er is een kleine belofte gedaan. Misschien komen ze na al die ellende van lockdowns van die buikgriep die er heerst, misschien nog een keer deze kant op... om een stukje te spelen. Dus dat uh, lijkt mij heel erg uh, mooi, want het, uh, de vorige keer ging dat jammerlijk in de mist in... omdat we dus een draadje te weinig hadden of wat dan ook. Het is ook al wel jaren geleden dat ons dat iets overkomen. Dat gebeurt dus nu niet meer, hoor. After Before is één van de dingen waar Suzanne Sanders mee bezighoudt. En dit is het werk wat daar is uitgekomen. Paper Chase. nummer wat uh, daar weer nu naar voren geschoven is van dat album. Het While We Ride. Bovendien hebben we ze hier ook in de studio gehad. Wolf and Moon. Dat alweer denk ik van vorig jaar geweest. Stephanie Martens en Dennis de Beurs. En dat, uh, dat vermoedt al veel. Het is Nederlands-Duits. Dat is even het verhaal. Vandaag werd ik even, of gisteren eigenlijk, blij verrast met uh, indirect iemand uh, die uh, aan de basis daar staat. Uh, Frank Doesburg. Hier meerdere malen geweest. En uh, een goede vriend van uh, deze Frank Doesburg, uh, Jordi van der Klis, die uh, benaderde mij van de week. Jo, ik, uh, ik ken een, een songwriter uit, uh, uit Emmen. Hij is al een tijd bezig en nu pas gaat hij uh, echt uh, vol gas uh, dingen naar buiten toe brengen. En wil je daar naar luisteren? Nou, ik heb er naar geluisterd. De man komt uit Emmen, heeft Poolse roots, maar het ligt er niet op. Nummer dat heet Dorothy en het is van Jarek Felix. Klinkt leuk. Ik uh, ga er wel vanuit dat dat wel gebeurt. Het zou mij niks verbazen als uh, de vrienden van 3 voor 12. Drenthe dit ook op... Uh, want hij komt uit Emmen, maar heeft Roots in Polen liggen. Dat is ook uh, de naam. Jarek Felix. Dorf, heet het nummer. Het is uh, bij half uh, tien... Uh, nee, half negen geworden. Half negen zit dan een beetje iets uh, met, uh, met de uren... en zomertijd en wintertijd uh, door, door elkaar in te halen. Maar goed, uh, aan de telefoon... ...hebben wij Gabriel Huisman. Goedemorgen, goedemorgen het is goedenavond. Goedenavond. Ja, ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb ook nog eens een ochtendprogramma... ...dus mijn hele bioritme is verstoord. <laughs> Alles ja, en nog ja, wat. Is ja. Allemaal die mensen die de hele dag binnen zitten... dus soms weet je het ook niet eens. <laughs> en het is donker ook buiten, dus... Ach, uh, <laughs> ja, ...in de winter is het ook ochtends al donker. Dus ja, weet je, dan, uh, dan ben je al gauw helemaal van je apropos af. Maar goed. Uh, even over jullie, want uh, de Bohems... Uh, ...want uh, jij bent van de Bohems... Uh, is dat uh, ik begrepen heb, want ik heb uh, wel eens even lopen luistervinken bij een ander radioprogramma ergens in de landen en uh, jullie waren al een tijdje bezig. Hele lange tijd uh, onder de radar en ineens poef waren jullie weer terug. Dat is een ja. beetje het verhaal, hè, toch? Ja, klopt. Uh, er, zitten wat, er zitten wel wat meer details in, maar uh, ja. uh, op hoofdzaak is dat het verhaal. Het heeft een tijdje weer geduurd om uh, terug uh, uh, weer in de running te komen met, uh, met nieuwe tracks. Ja. Maar zien nu, zijn we er helemaal klaar voor met nieuwe formatie ook. Ja, um, ja want, want uh, ik, ik weet, dat weet ik dus niet. Uh, er is dus een andere formatie geweest. Um, is, is dat ook meteen ja, uh, het karakter van de band? Is die daar ook mee veranderd met, uh, met, uh, met de nieuwe samenstelling van de band? Uh, ik, denk wel een, ik denk wel een beetje. Ja. Het uh, is wel altijd zo natuurlijk, je neemt allemaal iets mee, dus je, je bent allemaal ben je een onderdeel, een stukje van, uh, van de machine denk ik. Mm -hmm. Dus dat is nu ook wel leuk, omdat we echt midden in het uh, nieuwe schrijfproces zitten, ook met nieuwe tracks en zo. Dus dan draagt iedereen weer uh, zijn uh, steentje bij. Dus dat is ja, wel tof. Dus ja, ik denk wel dat het, dat het anders is dan dat het was, ja. ja. Dus de kern zit er nog in. Wat zeg je? En, uh, de kern zit er nog wel in. Ja. En wie zijn de kern? Jij en uh, je broer, Leon, of niet? Ja. Ja, ja klopt. Ja. Uh, en de rest is, uh, is nu erbij gekomen, als het ware? Ja, de rest is er nu dit jaar bijgekomen. Ja. Uh, Nigel is langer en Dex, uh, die kwamen precies bij toen uh, het hele covid-verhaal begon. Dus Ach, dat is echt super. dat het iets met elkaar te maken heeft natuurlijk. Het <laughs> lijkt wel alsof hij de LN uh, veroorzaakt heeft. Laat, laat het hem maar niet horen. Maar goed, uh, met die Nigel, uh, dat is ook wel een hele aardig en grappig verhaal. Ik geloof dat hij een uh, neefje is van Jimmy de Vette, of niet? Dat klopt helemaal. Ja, en die Jimmy, die hebben wij dus hier ooit in de, de studio woord, gehad, ja. hè? met Dirty Collars Dus uh, dat is ook wel een... Tien jaar, denk ik een jaar of acht, zeven terug. Dus ik, ik weet nog dat een van die bandleden ooit... Ja, die zegt, ik heb geen drumstoestel. Toen keerde hij een van die stoelen hier om... en dan begon hij gewoon op te tikken. Dus het kan helemaal. Ja? Ik weet niet dat hoe het. Hoe, hoe, hoe, het... Hoe, hoe... <laughs> maar, ik hoe niet waar bij betrokken is. Maar goed, dat vind ik wel grappig. Uh, was, dat was uh, wat, wat mij bijstaat van zijn neef. Maar goed, uh, kunnen jullie dat ook? Improviseren als er geen drum is? En dat je dan ook een stoel omkeert en dat je daarop uh, gaat uh, drummen, of niet? Dat zijn laatste Ik weet niet of, of er een stoel omgekeerd wordt. Ja. Um, maar ik, ik, ik denk dat we genoeg dingen kunnen bedenken. Ja, ja dat wel. Zijn, is, jullie zijn creatieve baas, als ik het uh, zo hoor. Ik denk het wel, ja. ja. Ik hoop het. <laughs> Ja, de hele band zit bij elkaar, hè? want ik hoor ik ze ik alle vier. Dus... Je verrast me wel een beetje met deze vraag. <laughs> ja, dat maakt niet uit. Gisteren <laughs> staat wel een hele melodieuze plan, zou er wat mee kunnen. Uh, uh, nou ja, goed, ik, uh, ik weet het niet. Maar uh, ja, weet je, wat het, uh, de, de reden waarom, weet je, ik, ik, ik heb nu twee verschillende kanten gezien van jullie. Hè? Of gehoord eigenlijk. Volvie park nou, het is net alsof je dan uh, gewoon uh, stevige gekost om je horen. Ik heb het hem stiekem al even voor uh, achter nog even gedraaid. Uh, maar, would you. Ja. Ja. ja, het is een soort. Uh... Ja, ik, ik denk. Voor ons dat de, dat de lijn er wel in zit. En ik denk als je meerdere nummers naast elkaar legt dat je ook echt wel een uh, rode draad erheen ziet. Mm. Maar qua genre uh, dat we wel proberen te maken wat de dus Zodat ik echt bij de emotie of bij de sfeer past. En dat kan dan denk ik van van Vincent Park tot aan Vooju tot aan iets anders gaan. Ja, uh, ja. dus ik denk, ja. ja het... Ik heb benieuwd... ook gekeken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we alle verschillende facetten een beetje naar voren laten komen in die eerste paar singles. Ja. Dat leek me in ieder geval heel erg tof. Ja, want uh, je zegt net ook uh, van jullie zijn met, uh, met een schrijfproces uh, bezig. Dat is denk ik ook de reden waarom jullie nu weer met z'n vieren bij elkaar zitten in die ene ruimte. Ja. Uh, uh, uh, komt er, komt er uh, toch uh, iets uit, ondanks die beperkende maatregelen van dat shitvirus wat, uh, wat uh, door uh, de wereld heen raast? Ja, ja zeker, kijk dat is natuurlijk wel, de, de kans is nu omdat je toch uh, gebonden bent aan, uh, aan, uh, aan binnen en je oefenruimte is dat we nu uh, toch ook uh, uh, straks de studio induiken. Mm. Dat doen we aan januari en dan gaan we echt uh, nou, voor ons de, plaats, de eerste plaat met z'n viertjes opnemen. Mm. Um, we waren natuurlijk al bezig met opnemen, maar dat was echt op afstand. Hmm. De, deze, deze singles zijn daar ook van. en We hebben nu toch besloten, ook al voor de ervaring met z'n vier... om dan echt uh, te gaan opnemen in uh, eind januari. Ja. We zitten dan echt met z'n vieren zitten we dan twee weken lang in quarantaine. Ja, ja, we niet om elkaar heen. ja, ja ik, ik weet dat uh, hier in, uh, in Zandvoort en Hanem is ook een, uh, een band actief, Operation Hurricane die hebben zich toen bij die gelegenheid het Isolation Hurricane genoemd. Dus uh, wat dat er gaat... Ja, dus in, in dat opzicht uh, doen jullie dat dan dus ook. Uh, ja. Ja, want, maar goed, er zitten jullie wel uh, nou ja, uh, op anderhalve meter... en uh, een beetje uh, in één ruimte uh, en, en ongesloten om nummers op te nemen. Ja. Kan dat? Uh, levert dat nog, uh, ook nog leuke gesprekstoffen op? Of kan het ook ja. zijn dat er wel wat meningsverschillen, muzikale meningsverschillen gaan komen, of weet ik veel wat, ja, dat soort dingen. Ik dat je de broertjes Gallagher kent van Oasis. Ja, ja, die. <laughs> dat hebben we soms hier in huis. <laughs> uh, voor, de rest, uh, nee, voor de rest kunnen we eigenlijk best wel goed met elkaar opschieten. Okay. Het is gewoon heel lastig dat ik Leon geen tik kan geven af en toe. Dat <laughs> dat is, ja, ja. ja. ja. Je het op de radio, zeg. Nee. <laughs> Ja, ik, de, de sfeer zit er bij jullie goed in, mannen. Dus dat, dat is altijd wel prettig om te horen. Uh, en ik, ik ga ervan uit dat, uh, dat wij daar wel bij varen straks als uh, het uh, helemaal op gang komt. Want ik, uh, ik heb uh, zo het idee dat jullie er wel zin in hebben. Ja zeker, ja, ik hoop dat we die energie ook wel een beetje kunnen channelen in, uh, op en plaats. Dat, zou, dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, want uh, de Bohems, als ik uh, zo kijk bijvoorbeeld, hè, dan is het ook uh, ja, een band die graag uh, voor, een, uh, voor een zaal op uh, wil treden waar je niet hè, met uh, 30 man uh, gaat zitten aan een tafeltje en dan een beetje uh, gaat uh, klappen naar elk nummer, want dat komt niet over heb ik het idee. Nee, dat, is, dat klopt. Dat, je, dat, uh, hoor, dat hoor je goed. Wij uh, zijn echt gek op live spelen. dat mm. is nu natuurlijk een beetje... Zeker omdat we... Nou ja, we zijn dit jaar echt weer begonnen. En dan uh, moet je weer je eerste optredens en alles gaan doen en alles weer opzetten. Dus we hadden het ook niet zo bedacht. Natuurlijk, zelfs er veel bandjes, denk ik, die het niet zo bedacht hadden dit jaar. Mm. Um, en we wilden eigenlijk ons heel erg enthousiast op live spelen. Dus zodra het weer kan, dan denk ik dat we... Nou ja, waar we dan ook kunnen spelen, dat we die kans aan gaan grijpen. Ja. Ook om de muzie nieuwe muziek weer ten goede te brengen. Dat is, uh, nou, is echt heel kicken. Ja, nog even over die muziek. Hè, want uh, ik, ik weet uh, stevig en dit is vrij toegankelijk. Uh, wat jullie net hebben uitgebracht, uh, sinds een paar weken. Uh, ja. Zijn jullie dan ook in staat om de nummers akoestisch te laten horen? Dat is een uh, goede uitdaging. Ja, natuurlijk. Ik, uh, ik, uh, Goed. Ik denk dat sommige liedjes zich daarvoor alleen, denk de tweede inderdaad beter dan de eerste single die we nu hebben uitgebracht. Ja, maar het zou, het zou zomaar kunnen dat je van Vogue Zenderpark ook in een akoestische vorm zou kunnen, kunnen spelen. Ik zit me daar wat bij te bedenken. Ja, ja. ja in, in, als jullie die uitdaging aan uh, gaan, dan zeg ik, uh, nou wees welkom als uh, alles uh, weer uh, van het slot uh, gaat. Dan, uh, dan zou ik zeggen, kom maar hier langs hoor, want dan, uh, dan willen wij daar wel graag van. Uh, wat... Hartstikke graag. Ja. ja. Ik zou om daar langs te komen. Ja, dus, dus uh, dat, wordt een, uh, dat wordt een challenge voor 2021. En niet uh, meer voor 20, want uh, die, dat zit er zo wat op. Um, nog even over um, de single, Would You. Um, heeft het ook nog een diepere betekenis? Deze is... Uh... Het, is, het gaat meer over het gevoel, denk ik, dan echt over de betekenis van het nummer. Voor mij, maar ja, dat moet iedereen zelf lekker bepalen wat hij, wat hij ervan vindt. Hm. Maar het onderliggende idee is wel hoop en echt een beetje de eerste uh, fase van, uh, van, een, van een liefde... waarin je gewoon nog niet zo goed weet welke kant het op gaat vallen. Ja. We gaan hem maar draaien, denk ik dan, hè? Yes, laten we dat maar doen. Dat uh, gaan we nu uh, laten horen. Hier, is, uh, de, of hier zijn de bohems met Would you. Nieuwe van Lilith Merlo. Speak your heart. En daarvoor hoorde je Would You van de Bohems. En als ze dus akoestisch kunnen spelen. Of tenminste semi-akoestisch. Dan komen ze hier dus nog een keertje langs. Dit is dus Kafka. De nieuwe Out of the City. Deze Lamers, Lacet met Bird's Eye View. Eigenlijk de, het uh, nummer waar uh, ze mee haar eigen comfortzone in of meer uh, heeft uh, verlaten. En dat uh, is ook het, de titeltrack van de EP, Bird's Eye View. Ik heb hem hier gehoord. Ka uh, Kafka daarvoor met O oh to the City. Een van de bands die uh, hoog heeft uh, gescoord in de Indie-lijsten. Was bijna hem vergeten, maar daarom zijn we met een kleine inhaalslag bezig... om wat meer aandacht en bekendheid te geven aan Wer met Electric. Elektronica is gemeengoed geworden bij Alternative FM. Ja, dat kunnen wij ook niet helpen. Maar ze weten de weg wel een beetje te vinden naar ons. Dit is ook een elektroband. En de laatste voor dit uur is dat ook. Maar die hebben een ander verleden. Meer eigenlijk meer. Zat het een beetje tegen de wat indie aan. Maar ze hebben gekozen voor een stijlbreuk. Ooit hadden ze um, een, uh, een andere naam. Uh, maar de, ja, die naam ben ik even nu weer kwijt. Maar ze hebben de naam veranderd. Dat, dat, uh, ze zijn niet de enige band die dat uh, gedaan heeft. Dayweaver heb ik het over. En uh, dit is alweer de vierde single die ze hebben uitgebracht... Ordinarily, en uh, dat nummer dat, uh, ga je horen tot aan het uh, nieuws van 9 uur. En daarna dan hebben we nog een uur met uh, Alternative FM. Met daarin een gesprek met Wim Adam van Kras Amsterdam. Ook een beetje elektronica. Dus voor de uh, elektronica fans uh, kan het niet op hier bij ons. It's cheap wine and we it. Try to look fine and I fidgeted, you were so kind for a minute, no I don't do this ordinarily, this time we could feel it, hey are you fine if a pivot, made a beeline for the seven, and I forget you momentarily. Zo mooi voor elkaar te hebben, denk je dan. Maar goed, er staat nog 30 kantel op. Zie je wenst jullie allemaal fijne dagen en een voertuig.